AMB Verkeersinformatie, u hoorde het al in het nieuwsbericht. De A1 Amersfoort richting Amsterdam. De rijbaan daarvan is dicht tussen Knopend Muidenberg en Muiden na een busongeluk. Er staat 4 kilometer file tussen Naarden en Knopend Muidenberg. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Utrecht. De andere kant op richting Amersfoort is de file langer. 10 kilometer staat er tussen Knopend Watergaasmeer en Knopend Muidenberg. Verkeer kan wat dat betreft omrijden via de westkant van Amsterdam via de A2 naar Utrecht. Weet wel dat er op de A10 voor de Koentunnel richting Den Haag... een file van 6 kilometer staat tussen Afrit Volendam en de Koentunnel... met een wachttijd van een half uur. En op de A6 Lelystad richting Muiden loopt het ook vast door het ongeluk op de A1. Tussen Almerepoort en Kroopend Muidenberg staat 3 kilometer file. De laatste file is een file door werkzaamheden op de A10 Ring Oost richting Utrecht... tussen Nieuwedam en Kroopend Watergraafsmeer 3 kilometer.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 Goedemiddag. Opium live vanuit het Grand Café van De La Mar in Amsterdam. Uh, dit uh, uur, althans nu, uh, drie gasten aan tafel. Rinske Wels die, uh, gaat straks uh, een drietal uh, theatervoorstellingen bespreken. Uh, onder andere Dolf Janssen. Ja. Die doet het met zijn lijf. Alles. Die doet het met zijn lijf. Ja, hij heeft ook een fantastisch decor. Daarin, uh, dat zijn grote banieren met uh, röntgenfoto's. Ik denk eerlijk gezegd van zijn eigen ledemaat. <laughs> een voet, een, een gewricht ja het Ziet er bijzonder uit. We hebben het er straks over. Ook aan tafel. Klun, zijn 2 uh, verschijnt binnenkort. Uh, vervolg op Clunen 1. Ja. Is, is er iets veranderd tussen 1 en 2? Ja, het zijn allemaal nieuwe verhalen. Mm -hmm. En vijf jaar ouder geworden. Vijf, en jij bent ook vijf jaar ouder ja. geworden. Voel je ja. dat ook zo? Nee, maar ik kreeg wel te horen van sommige mensen... dat, dat je het in het boek wel terugleest. Maar ik dacht zelf, ja, om nou weer allerlei verhalen... of wil je alles weten van het seksleven van een 49-jarige man? Nee. Maar ik kon het toch niet laten om er een paar tussen te duwen nog. Heel goed. Ja. Ik heb ze gelezen. We hebben het er straks over. En ook aan tafel Carina van Dalen. Want met haar ga ik praten over literatuur. Uh, dat wordt nu vooral bepaald door uh, literaire juries en recensenten. Maar de afgelopen maanden konden ook, uh, konden ook gewone lezers hun zegje doen tijdens het Nationaal Lezersonderzoek van het Huygens Instituut en de Universiteit van Amsterdam. Konden ze hun mening geven over uh, romans die ze de afgelopen jaren hebben gelezen. En uh, Carina van uh, Dalen-Oskam is onderzoekster. Ze presenteerde, de eerste, presenteerde hier de eerste resultaten. Ze staan sinds gisteravond op de site, zag ik al. Sinds gisteravond. Ja. gisteravond. Ja, eh, klun, is dat literatuur? Om meteen maar even met de deur in huis te vallen. Volgens onze lezers niet helemaal. Niet helemaal, maar ook niet helemaal oh, Vroeger helemaal was niet. het helemaal niet. Nee, daarom, ik ga wel vooruit. Je gaat vooruit. Ja, wat was het doel van het verzamelen van deze gegevens van gewone lezers? Het doel is om te kijken of we met behulp van allerlei nieuwe methoden en technieken... toch iets te meer, meer te weten kunnen komen over wat heeft een tekst nu als mensen het als literatuur bestempelen, of niet? Ja, en dat is natuurlijk heel lastig uh, vast te stellen, denk ik... ook na een enquête waar heel veel mensen aan hebben meegedaan, of niet? Nou, we zien die enquête als een tussenstap naar volgende uh, onderzoeken. Want wij kunnen natuurlijk niet zelf zeggen, dit is literatuur... en uh, hier zitten de overeenkomsten tussen die boeken... Maar onze lezers kunnen natuurlijk wel helpen. Dus dat wat de lezers literair vinden, dat gaan we dan met elkaar vergelijken. En, en hoe pak je zoiets aan? Uh, uh, een hele lijst met boeken. Hè? En dan konden mensen dan aanvinken, dit heb ik gelezen, dit vond ik ervan en dergelijke. Ja, we hebben een lijst gemaakt van 400 boeken... die in de laatste drie jaar het meest verkocht en gelezen zijn, uitgeleend zijn. Uh, zodat we de meeste kans op, op meningen hadden van lezers. Ja. En lezers konden aanvinken wat ze wel of niet hadden gelezen. En konden toen zeggen, vind ik dit boek heel goed... Of Heel slecht of heel literair of heel niet literair. Maar we vroegen ook naar boeken die ze niet gelezen hadden... wat hun mening was. Dus ja, we kunnen dat, nu heel leuk vergelijken. Maar dat moet je, even, je vraagt zijn mening over een boek dat ze niet gelezen hebben? Ja, want wij denken dat als je een boek bewust niet leest... dat je er wel degelijk een mening over hebt. Maar je, en die kunt, willen we graag maar weten. je kunt een boek ook onbewust niet lezen natuurlijk. Ja, maar ik denk dat dat in het merendeel van het geval is... want er is zoveel te lezen. Ja, maar er zijn mensen die dus bepaalde boeken bewust niet lezen... Zeker, ja, dat denk ik wel. Nou, een geven? voorbeeld geven is lastig. Maar ik kan straks wel zeggen dat heel veel mensen bewust 50, 20 Grijs niet hebben gelezen. <tie> Aha. Hm? Ja, Lijkt ja, me een voorbeeld even, genoeg. Even, ja, je heb niet, al... niet gelezen, wel, dus dus je mensen, de je we de voorstelling gezien. Kluen gelezen? Ik heb er een paar passages uitgelezen. Mm -hmm. En toen dacht je van... Uh, toen begreep literaar. ik de hype. En begreep ik ook hoeveel heel veel van mensen het slecht vonden. Ja, het, het, het komt in het, uh, het, komt in het uh, onderzoek ook terug. Van de 400 literaar... boeken wordt het als het minst literair beschouwd. Mm -hmm. ja. Ja. Verrast u dat? Ik weet het niet. Ik heb het niet gelezen. <laughs> <laughs> Met, uh, niet alle 400 boeken als een soort... Uh, Nog niet. Nog nee, er nee, nee, nee, wordt aan nee. gewerkt. Nee. Um, nu, is het nu toch zo'n onderzoek, uh, Klun, als, als uh, uh, ja, moet ik zeggen, uh, nou, object... Als je object, ja. Ik denk dat ik trouwens ook wel die categorie wel... Ik, ik hoor ook veel mensen die mijn boek bewust niet lezen... maar er wel alles over weten te vertellen. Wat ik op zich wel prestatie vind. Um, nou, ik, het, wat mij wel opvalt... er is eigenlijk geen kunstvorm bij mijn weten... waarbij er zo'n waterscheiding is uh, van literatuur of niet. Hè? Je hebt wel arthouse films en veel voor het grote publiek... maar ook die scheiding is, ja, is, een, die is niet zo... Maar blijkbaar hebben we... Uh, ik denk dat de schrijvers dat niet eens zoveel hebben. Maar het uh, journalisten, recensenten... maar ook het publiek heeft blijkbaar enorme behoefte... om iets te bestempelen als literatuur of niet. Ja. En, ach, wat, ja, ik heb natuurlijk een haat-liefde met recensenten. En sinds ik vier sterren voor haantjes kreeg... in de Volkskrant ben ik een enorme fan van recensenten. <lacht> maar ik, het valt mij wel altijd wel op... meer dan bij films of bij theater... dat je bijvoorbeeld uh, uh, het boek van Tommy Wieringa krijgt... de ene krant één ster, en de ja. andere vier. Nelke ja. uh, nou ja, Lied, Chappen, ook de Jong... Ik. Um, en dat zie ik, volgens mij bij films zie je toch vaker drie of vier sterren. Uh -huh. Twee of drie. Dus je ziet al, het is echt heel discutabel. Maar ik ben wel heel benieuwd. Ja, het is wel leuk ja want Haartjes ja. uh, uit 2011 is ook onderzocht. Wat vonden de lezers van dat boek? Dan moet ik iets meer vertellen over de, de scores die mensen konden geven. Dat ging van 1 tot 7, waarbij 1 in hoge mate literair is... en 7 absoluut niet literair. Dus als je rond de 4 zit, dan zit je ergens middenin. Mm -hmm. En Haantjes werd door de lezers gescoord op een 4,5. Dus dat is zo tussen op de grens van literair en niet literair... en eerder ja. niet literair. Ja. Ja. En de mensen die het niet ja, het gelezen het hadden... Ja. Ja. <laughs> de mensen die het niet gelezen hadden, die scoorden het ietsje slechter. En dat zie ik ook bij andere boeken die oh, ik, nou, ik nu bekeken. Ik moest even denken of dit gunstig is, maar ja. het is gunstig ja. volgens mij. Ja. <laughs> ja. Ja. En wat waren er nog speciale opmerkingen over dit, dit uh, betreffende boek? Hm. Uh, de de opmerkingen, we hebben mensen ook voor over één boek gevraagd... Uh, schrijf wat meer over waarom je het zo beoordeeld hebt. En heel vaak zeggen mensen iets over de stijl... iets over dat het een luchtig verhaal is... en uh, dat het uh, voor lekker tussendoor is... Ja. Uh -huh. Daar kwam het destijds uit, handjes weet ik nog... tegelijkertijd met dat boek van... we hadden het net over ja, Koch, diner. hè? Nee, eens ja, met Zwembad ja, van ja, Herman Koch. Ja, ja. Dat, dat werd toen als een soort van bestsellerstrijd... Ja, ja. in de media werd dat gevoerd. Welk van deze twee boeken werd door de lezers... als het meest literair gezien? Het boek van Koch ja, werd van als Koch. literair ja. gezien. Ja. Ja. Zeker. Ja. Als en je als dat Dat had je ook wel verwacht. Ja, zeker. En ik moet zeggen, Herman Koch en ik waren... een enorme fan van die strijd. Want die boeken kwamen uit half januari. Dus we zeiden allebei tegen die uitgevers van ons... Is dat nou slim? Ah. Maar ik denk dat wij echt in zes weken de hele boekhandel leeg hebben getrokken. Met het gevolg dat er in de boekenweek bijna niemand meer kwam. Want iedereen had nog twee <laughs> boeken op zich. Hij won ja. de strijd wel overigens ook in aantallen. Mm -hmm. En het zijn van harte gegund. Maar we hebben er allebei uh, ja, goed aan van geprofiteerd. Ja, een, een van de andere beste ontvangen romans van de afgelopen jaren. Tonio van de AFT van Heijden. Won de Libris Literatuurprijs in 2012. Vinden lezers zo'n boek literair. Dat vinden ze heel erg literair. Ja? Als je kijkt naar de top 10 van de meest literair beoordeelde boeken... Ja. dan staat Tonio op plaats 7. Mm -hmm. oh, we uit we even de naar 400 uit. boeken ja, die we hebben. Ja. We worden benieuwd. We worden benieuwd, ja. want we uh, ja. nemen ons even mee naar de top 5. En dan naar boven De toe. top 5, die moet ik eens even... Nummer 5. <laughs> ja. Ik heb ze hier wel liggen. Op nummer 5. Uh, 1, 2, 3, 4, 5. Tom Lanois, sprakeloos. Ah, prachtig. Ja. Nummer 4, uh, Huelenbeck, De Kaart in het Gebied. Mm -hmm. Heel literair... Nummer 3, Erwin Mortier, gestameld liedboek. En eveneens van hem op nummer 2, Slaap. En op nummer 1 van Julian Barnes, alsof het voorbij is. Hey. Zo, oh. ja. ik mis Verrassend. toch wel heel veel uh, titels. Uh, We zoals... hebben een beperkte set. Uh, het is van 2011 genomen. tot. 2010 tot 2012, drie jaar in totaal. En dan de 400 meest verkochte en meest uitgeleende boeken. Dus dat beperkte set al wel. Ja, ja. Ja. Dus het kan heel goed zijn dat, dat boeken die. Heel veel mensen, veel literairder, vinden niet op deze lijst stond. En de Buwalda, was dat al van 2012? Buwalda Bonita staat Avenue. ook in de... Uh, niet in de top 10, geloof okay. ik. Maar ja. die stond ook in de lijst. Maar ja? ik, sorry, maar dat ja. vind ik het mooie van boeken als Tonio en uh, Bonita Avenue en Joe Speedboat. Dat zijn denk ik waarschijnlijk de enige drie... En misschien ook wel het diner van uh, Koch. De enige drie, vier boeken die uh, uh, zowel door recensenten als het grote publiek omarmd werden... Ja. en bijna alles wonnen wat er te winnen viel of genomineerd waren. Ja, ja, ja. Dus, uh, we, we ja. moeten het uh, wat uh, dit betreft hierbij laten. Maar ik wel, meld wel even dat het Nationale Lezersonderzoek.nl dat daar alle resultaten uh, nu al zijn te vinden of binnenkort? Een deel is te vinden en de komende weken komt er stuk voor stuk wat ah, bij. Het wordt langzaam als een soort cliffhanger, page-turner ja. wordt het uh, opgebouwd. Het is ook spannend. Dank u wel. Leuk. Gaan we naar de live muziek. Hier is No Blues. Thank you. I felt your laughter was a lie Farewell, baby, I had to choose Farewell, baby, I'll lose Farewell, baby, in the city of light I'll disappear in the darkness Pak heet van uh, No Blues, Folk Country Blues, Gypsy Swing... met West-Afrikaanse en Arabische muziek. En wat al niet, uh, Advermeurs mis ik nog iets in deze opzomming? Ik had het even niet meegekregen. Uh, geef ik hem nog een keer. Folk Country Blues, Gypsy Swing... met West-Afrikaanse en Arabische muziek? Uh, We hebben een, een verzamelaar. We noemen het Arabicana. Arabicana. Zoals we Amerikanen hebben van Joost van Een soort Vageman, goede koffie met dan ja, ja, ja. Ja, Een soort goede koffie, ja, ja. dan wel sterke koffie, of niet? Nou, ja, gaat op het neer. Ja, ja. En, hoe, hoe is deze combinatie zo tot stand gekomen? Wij zijn verzonnen door productiehuis Oost-Nederland. En acht jaar geleden, iemand daar vond dat er met zich uitgetest moet worden... of Westerse westerse en oosterse muziek met elkaar konden gaan... gedurende drie dagen. Dat pakte toen zo leuk uit dat het uh, een cd heeft opgeleverd... en die heeft heel goed verkocht. En nou zijn we bij nummer vijf. Ja, jullie zijn verzonnen. Wat een... Ja, zo heet dat. Zo kan dat, ja. ja. ja. Je hebt nog wel zelf enige in, in, uh, enig invloed op hoe het uh, gekleurd is daarna, de muziek? Ja, nee, de muziek maken wij zelf. Wij zijn gewoon een aantal kunstenaars die op elkaar zetten... en dan uh, door de pijngrens gaan en dan iets moois maken. Ja, nou heet die nieuwe die heet Kind of No Blues. Het is ja. bijna alsof je... Uh, van, ja, dit is ongeveer zoals wij zijn, maar niet helemaal. Of? Het refereert een beetje aan Miles Davis... Kind of kind blue. of blue. Mm. En dat is ook omdat we een stuk een aantal instrumentalen hebben. Instrumentaaltjes, zou ik zeggen, dat is niet. Uh, die bedoeld waren eigenlijk voor film en documentaire. Onze muziek is heel beeldend ja. en, en, en zo. Ja. En toen hebben we er aan de hand uh, wat dichters aan toegevoegd. En wat saxofoons en trombone en een blazersensemble. En nou vergeet ik iemand, een, een Amerikaanse mondharmonica speler mm. En het is. Het heeft een beetje een jazzy feel, het heeft het improv feel, et cetera, et cetera. Ja, ja, no ja blues. Ja. Tuinman als dichter is. He? Onder andere en onder uh, onder Al ja, ja, goed. Uh, dankjewel. wel. Uh, Straks nog één nummer hier bij ons? Ja, zeker. Heel graag. Dankjewel. Goed uh, even kijken hoor. Uh, 19 december, ik meld, ik speelt en, uh, No Paradiso. Blues in uh, Paradiso ja in Amsterdam. En 20 december in het cultureel centrum De Amer in Amen. Yes. En het ligt in Drenthe. Absoluut. Ja, dankjewel wel, Ga ik uh, verder uh, met, uh, met mijn volgende gast. Uh, uh, ja, 1,2 miljoen boeken verkopen, dat is niet elke schrijver gegeven. Mijn volgende gast wel. Uh, en de pen is nog lang niet leeg hoor. Nu is er Klune 2, een titel die de vermelding van de auteur bijna overbodig maakt. Uh, je hoorde hem al, hè, Raymond van de Klundert. Kluen. donderdag het, uh, werd het boek gepresenteerd in Tilburg. Uh, dat is niet voor niks. Tilburg, dat is, dat is je bakermat. Ik merk ja. ook, het komt heel vaak nog terug in je columns. Want dat, is, dat zijn in feite columns. Een kortere ja, ik, verhalen. Ik merk wel. Ik, ik woon nu, kijk, 25 jaar in Amsterdam. En ik, ik heb een uh, ik kom nog vaak in Tilburg. Mijn moeder woont er en mijn zus woont er. En ik heb wel, ja, mijn haat verhouding. Aan de ene kant vind ik het heerlijk, dat, uh, dat provinciale. Maar ik ben ook heel blij als ik er weg kan. Uh, maar ik merk bijvoorbeeld, ik heb bijvoorbeeld een column geschreven: als ik uh, in mijn dromen, als je een hebt die over locaties gaan, ik droom zelden over een locatie in Amsterdam. Maar heel vaak komt er een straat of een buurt in Tilburg voor. Dus de schijnbaar zit het toch wel dieper dan ik wil toegeven. Heel diepje. Ja. Ja, ja, ja. Diep. Je hebt het boek ook opgedragen aan je vader, ja. uh, de grootste filosoof van Tilburg. Nou, een van de grootste filosofen, er oh. waren er veel natuurlijk. Maar een weet, van de grootste ja. Tilburgse filosofen aller alle tijden. Ja. Ja. Wat, wat is een uitspraak waarvan je zegt, nou, dat is nou typisch mijn vader? Nou, ik, ja, Je kunt het moeilijk ondertitelen op de radio. Maar mijn vader, die, die, en dan zie je wat voor niveau hij bereikt had in filosofie. Die kon echt een mening hebben over dingen waar je... wij normale mensen geen mening over denken. Of denken dat we geen mening over kunnen hebben. Mijn vader zou bijvoorbeeld kunnen zeggen: uh, Ja, dat kun je heel gek vinden. Maar ik, ik vind dat dat blauw is. En, en dan ga je nadenken: van, maar zou er dan nou ook iemand zijn die. Die dat niet blauw vindt of zo, maar daar kom je pas een uur later achter. Nou, dat tekent de hele grote filosoof. En mijn vader zat vol met dat soort uitspraken. Ja, ik vond het heel mooi dat je, en heel persoonlijk ook, dat je de toespraak die je hebt gehouden op zijn begrafenis, ja. dat je die ook in het bundel hebt opgenomen. Ja, ik heb er wel wat stukjes uit weggelaten, maar. Ja, ik merk, tenminste, dat, eh, als je humor schrijft... Humor is gewoon werken, om, om te schrijven. Hè. Zoals André van Duinnoert zei, ja, dat is een bloedserieuze zaak. Dat is puzzelen, en dat zul jij waarschijnlijk ook herkennen. van Wanneer, op welk moment wil je de lach krijgen? Maar emotie, althans bij mij is het zo. En ik denk toch wel bij de meeste schrijvers... als je kijkt naar Schaduwkind of Tonio, waar we het net over hadden. Mm -hmm. Dat moet echt zijn. En komt een vrouw bij de dokter, denk ik, is ook zo'n succes... N Misschien dat het niet onder het heel lerk literair, maar gewoon literair valt. Maar gewoon omdat de, de echtheid van de emotie erin zit. En dat zit in zo'n toespraak bij mijn vader. Mijn vader. En ja, ik vond het wel mooi om op te nemen. Ja, het is een liefdesverklaring. Ja, ja dat is het zeker. Ja. Ja. Ja. Wow, <laughs> dat, ja, dat was, neer, was mijn dat vader. Die, die, uh, <laughs> die bevestigt af en toe als er erin bent. Het is fijn, want hij, was, hij kwam ook af en toe nog in Amsterdam. Hè? Althans, toen hij nog leefde. <lacht> toen hij nog leefde, ja. ja, ja. ja. Nu, nu is hij er weinig. Nee, nee, Helaas. Da dat, ja, nee, nee, dat is ook heel mooi. Want, ja. hij, je beschrijft bijvoorbeeld een scène op een terras... waar hij zich bemoeit met andere mensen. En dat je denkt: van, mag dit nu ophouden? Nou, het heb nooit gezegd: dan zitten we inderdaad in de pijp bij het paardje. Hij, hij begint te praten tegen een jongen die met een meisje... en de jongen vindt dat ook heel leuk. Maar ik weet al, wat die jongen nog niet weet... dat dit een half uur doet. En je ziet na de tweede vraag dat, die, dat het meisje zich al begint te irriteren. En bij de derde vraag dat die jongen zich ook ongemakkelijk voelt. Nou, en bij de zeventiende vraag ongeveer is het donker. En hij heeft een paar een topmiddag gehad. Ja. Ja, ja. Ik, uh, in het boek uh, Columns en uh, korte verhalen... Uh, van bijvoorbeeld die dingen die je voor de Telegraaf hebt geschreven... voor uh, Actueel, Giel voor uh, 3FM, uh, voor de Jan, voor Nightwriters natuurlijk. Je eigen uh, programma, uh, JFK... M Milo Zijn, ik wist niet dat het bestond. Ik wist het ook niet. Nee, Maria Magazine, Preview Magazine. Zeg je wel eens nee? Ja. <lacht> ja? Ja, als het... Uh, ik zeg heel vaak nee. Sterk nog, ik ben met alle columns nu gestopt... behalve JFK en Ajax Magazine. Om me aan mijn romant te wijden. Nee, ja, je stelt zelf voor staan, maar... Uh, de aantal Ik denk dat de, ik de, drie keer in de week bij Nightwriters... Uh, bij mijn manager wel een, een vraag of wil je column daar of daarvoor... Uh, en, en eerlijk gezegd, het is heel simpel. Als ik meteen een onderwerp weet, dan denk ik... oh, wat leuk. Of als het voor een, uh, iets wat ik een warm hart doe, dan doe ik het. Ja, of ja, heel ordinair, maar als ze zeggen van nou... Dat, het schuift goed. Het schuift goed. Nou, ja. dan denk ik dan even... Dan, uh, ga, dan ga ik wel even achter mijn tafel <lacht> ja, zitten. Ja, mijn kinderen moeten ook eten. <lacht> ja, ja, en wie het boek leest, dat is ook heel mooi. Uh, uh, volgt... Ik weet natuurlijk niet wat waar is en wat niet waar is. Maar volgt wel jou, jouw leven, ja. fases. Je ja. zegt zelf, je bent 49. Seksleven is misschien minder belangrijk. Maar uh, andere zaken wel. Minder belangrijk voor de lezer, denk ja, ik. Ja, voor de lezer. Ja, precies. <laughs> nee, dat wou ik er ook echt zeggen. in voor moet ik zeggen. Dat hebben ze ja, net laten zien, maar dat gaan we niet voor de radio Sorry. doen. Sorry, ja, ja. Averblond zien we ons ja. aan tafel. Staan. Jij zit heel ja. hard omheen te lachen, ja. Komt ja. kom, kom, kom in het boek voor? Averblond ja. komt zeker in dat heb ik, voor. ik net gezien. Ja. Als milf. Oh ja, dat is dus. waar. Ja, met, met wie je uh, eventueel. Maar nou. dat valt ik allemaal op als compliment. Hoor. Ja. Dus het is terecht, niet eigenlijk. Terecht. <laughs> ja. Dat ja. is trouwens non fictie inderdaad. <laughs> die, ja. Ja. Maar ook dat je uh, nou, je, je, je, je scheidt, je verhuist naar een ander huis in de pijp, daarna in een woonboot. Uh, het, het, wat net als, in feite net als met die, met die afscheidsspeech uh, voor je vader. Hm? Je, je, je houdt het heel erg dicht bij jezelf. Ja. Ja, al is het wel zo... Dat, maar dat komt zelfs bij komt de vrouw bij de dokter... waarvan iedereen denkt dat alles waar gebeurt. Maar ik heb niet voor niks een personage Stijn en Carmen gecreëerd. Zodat je toch de waarheid wat kunt aanpassen af en toe. En dat doe ik in mijn columns ook. De, de basis is meestal wel iets wat ik zie of hoor... of meemaak en daar omheen... Komt, ja, daar, komt een heel, daar komt een heel hoop onzin. En uh, dan is het aan de lezer om te denken well, ja, wat wel en niet waar is. Maar dat is ook niet meer zo boeiend. Soms weet ik het zelf ook niet meer eigenlijk. Schrijf je makkelijk? Ga je, ga je zitten en het, het, het ontrolt zich vanzelf? Of? Als, ik, um, als ik iets wil schrijven, ineens, om er ergens over... dan gaat het heel makkelijk. Maar ik ben nu met mijn roman bezig die in juni uit moet komen. En ik heb dagen dat het fantastisch gaat. En dagen dat ik denk, ja, wat, dit, dit gaat nooit weer lukken. Dus ja... Ik denk hetzelfde als iedereen die werkt. Of je nou achter de kassa zit mm. of uh, schrijft. Of uh, dat je echt denkt, ja, dit, wat heb ik vandaag, vandaag nou gepresteerd? Helemaal niets. En soms dan vind ik het, word ik echt blij achter, achter mijn schrijftafel zitten. Mm -hmm. En moet ik, soms moet ik zelfs wel eens lachen. Ja. Ja. Je had het net over, uh, komt de vrouw bij de dokter? Uh, en over het karakter wat je gecreëerd mm. hebt. Uh, maar, maar de Judith, de echte vrouw... Ja, uh, die, die komt ook regelmatig in deze bundel naar ja, voren. Ja. Is, is dat voor jou belangrijk om, uh, om, om, om het nog te verwerken? Of? Ja, dat weet je natuurlijk niet. Kijk, ik dacht, euh, laat ik het zo zeggen... Euh, mijn, Judith overleed in 2001. Euh, komt de vrouw bij de dokter in 2003 verscheen die. Ondertussen, ik heb, ben toen naar Australië met mijn dochter gegaan. Ben gaan schrijven. Mijn boek is euh, in nou, net zoveel landen vertaald als Herman... maar niet zo succesvol verkocht als Herman. Maar, euh, maar wat... Overal heb ik dat interview gegeven, overal heb ik die vragen beantwoord. Ik heb een boek Dus je zou verwachten dat je het dan wel van verwerkt hebt. Maar toch, ik moet zeggen, na mijn scheiding twee jaar geleden kwam gek genoeg ook het, het verdriet van de dood van mijn eerste vrouw kwam enorm terug. Dus ja, je weet niet wat je nou verwerkt hebt. Dat blijkt toch altijd wel iets in je in te zitten. Nog wat schijnbaar nog uh, ja, litteken is of zo. Ja, niet. ja. ik vind, vind je zelfrelativering ook vaak zo, zo mooi. Zoals een citaat. Ik vind het niet chic een boek te schrijven over een overleden geliefde. en er dan mee binnenlopen. Dat is, ja, ja dat ja. moet je maar durven. Ja, nee, het is inderdaad. Het, uh, nou, het is ook wel een beetje. Kijk, het, wat, wat mij wel verbaasd heeft eigenlijk. Uh, dat ik uh, uh, zoveel kritiek kreeg. Uh, en dat is, op, komt de vrouw bij dat ik. van ja. De, de ergste opmerkingen die je hoort. Je loopt binnen over het lijk van je vrouw. En toen, ik heb het vaak gezegd, maar, jongens, Kana, de, alle literatuur gaat over liefde of dood. Mm. Mm. En inderdaad gaan weer schaduwkind, eh, niet alleen Tonio, maar ook ja. asbestemming. Ja. Ja, je kunt, ja. Philip Roth, iedereen wordt het meest geraakt door de dood van de geliefde. Ja, en dat ga je uitgeven. En dan wordt het verkocht. Geen boek van AFT heeft zo goed verkocht als Tonio. Mm. Nou, Ik vind het ook prachtig en heeft ook alle prijzen. Want dat is toch mooi? Het is een ode. En sommige mensen vinden dat heel naar. En, uh, ja. Yeah. Ik, ik heb ook heel erg veel gelachen over. Dus ja, het Connie Palmer trouwens, ja, de, nou, want daar ja. was de opmerking natuurlijk ook. Daar ging ook. het over. Ja, ja, ja zeker. Over, uh, Connie is, is ook een lijkmotief in het boek. Ja, zeker. Ja. Mm -hmm. uh, ook een mooi verhaal van Joost Zwageman, die we straks in, hoorden ja. in de Virtuele Vitrine. Even heel kort, kun je het vertellen? Dat, dat ja. hij hier in, in ja, hij, de, uh, zat? Hier in het, in het oude Nieuwe, de Lamar, daar begon het. En hij, gaat een, uh, hij doet een lezing over, uh, uh, over de buitenvrouw destijds. En er zit een heel publiek van Surinaamse vrouwen. En die vonden Joost wel leuk. En Joost die heeft normaal gesproken een publiek... in de bibliotheek appels gaan wat er anders uitziet. Goh, wat leuk. Dus ze vragen, ga je mee? Wat drinken? Nou, denkt Joost. Dus ze zitten in Palladium... waar ook al die voetballers komen. En Joost is echt de koning van het universum. En al die vrouwen kirrend om hem heen... totdat, het is een tijd geleden... totdat Patrick Kluivert binnenkomt, die op dat moment net... Ajax de Champions League had bezorgd. Ja. En op het moment dat... even die en Joost voelt de aandacht langzaam naar, naar, van die vrouwen... naar Patrick gaan. En zegt een van die vrouwen... Zo, oh, joh, geef hem een boek van jezelf, dat vindt hij vast leuk. Dus hij pakt een boek uit zijn tas en een pen... En wil dat aan Patrick geven die naast hem zit. Maar Patrick zonder te kijken neemt dat boek en die pen over. Zet zijn handtekening en geeft hem terug aan Zwageman. Nou, dat heet een panna in palladium. Ja. Prachtig verhaal. Een prachtige bundel. Klune 2. Dank je wel. Dank je wel. Uitgegeven bij Prometheus. De virtuele vitrine. Kunstenaars over hun bijzondere band. Met dat, dat ene. Deze week... Joost Zwageman. Schrijver. Dichter. Essayist. Donderdag presenteerde hij zijn boek Americana, een lijvig werk met essays. Eerst maar even een mogelijk misverstand uit de wereld helpen. Ja, Americana is oorspronkelijk een eh, benaming voor een bepaald muziekgenre. Maar tegelijkertijd, en dat is de oorspronkelijke betekenis van het woord... All Things American. Dus alle dingen betreffende Americana. Hè? Ik heb 1200 bladzijden geschreven over Amerikaanse kunst, muziek, literatuur, film, fotografie. Maar de muziekstroming Amerikanen als zodanig is nou net die stroming die niet in het boek voorkomt. Joost Swageman heeft wel wat met Amerika om het zachtjes uit te drukken. Het begon allemaal als klein jochie in een buitenwijk van Alkmaar. Uh, ik woonde aan de rand van de stad in zo'n... Alex van Warmedam, de Noordelingen-achtige nieuwbouwwijk. Weet je, wij waren ook echt het allerlaatste huizenblokje... aan de rand van die nieuwbouwwijk. Dus vanuit mijn jongenskamer keek ik over de landerijen... in de richting van Egmond aan Zee. En op heldere dagen kon ik de duinen zien. Dat was ook een beetje mijn droomwereld. Maar tegelijkertijd had ik mijn eigen wereld als middelbaar scholier... en die wereld bestond uit inderdaad All Things American. Uh, doordat ik de avonden las van Gerard Reven... kwam ik op het spoor van The Catcher in the Rye, van J.D. Salinger. En dat vond ik eigenlijk aan grijpender en mooier dan de avonden. En naar aanleiding van Sellinger stuitte... ik op noise Complaint van Philip Roth. Daarna kwam ik terecht bij John Updike. Daarna weer bij uh, Hemingway en Fitzgerald. En toen was ik verkocht. Zwaarge is er vaak geweest, maar zou er niet willen wonen. Ik zag eigenlijk dat de meeste Amerikanen toch zeer gelukkig zijn in hun hele kleine leefomgeving. En dat dat gedroomde Amerika van mij... het Amerika van Jackson Pollock en Mark Rothko... en Edward Hopper en Scott Fitzgerald en Hemingway... dat dat zo niet verdwenen was... maar dat er in mijn fantasie enorme proporties had aangenomen, zal ik maar zeggen. Dus ik geef de voorkeur aan dat Amerika van gisteren... dat Amerika van het verleden... ongeveer op de manier waarop in uh, Midnight in Paris Owen Wilson... In de film van Woody Allen, op klokslag middernacht in Parijs, naar het Parijs van de jaren dertig stapt. Dat is, dat is eigenlijk het Parijs waar hij van houdt. En dat Parijs zit veel meer in zijn hart dan het Parijs waar hij dan feitelijk rondloopt. Nou, zo had ik, had ik dat met uh, en heb ik het nog steeds met Amerika. Americana is verschenen bij uitgeverij De Arbeiderspers. Wat heeft Joost Vagerman voor de Virtuele Vitrine? Voor de vit Virtuele Vitrine heb ik uitgekozen De Nomade. Een eenmalige uitgave van Bonk Edition. Dat is een beetje een flauwe naam, maar waarom noemen wij het Bonk? Omdat het een Bonk van een boek is. Het weegt enorm zwaar, zeker 6 kilo. En het is bijna 1 meter bij één meter. En we zijn alle vier, Harald Vlucht en Pieter Bijwaard als beeldkunstenaar, Luc van Peter en ik als journalist, schrijver en boekliefhebber... Ja, een beetje verliefd op het boek als kunstwerk. Maar we dachten, als we nou een heleboel geweldige schrijvers en dichters... bereid vinden om mee te doen aan dit boek... in combinatie met beeldkunstenaars Kunstenaars van onze eigen tijd die we bewonderen... dan maken we een soort draagbaar museum. Beschrijvers, ik doe een greep, P.F. Tomezen, Paul Klaas, Sees Notenboom... Euh, Gert Komrij, Adriaan van Dis, euh, noem maar op. Als je wilt zien hoe De Nomade er van binnen uitziet... want het blijft toch meestal een gesloten boek... dan kun je dat zien op opium.avro.nl. Ik hoop dat ik het goed zeg. Ja, maar heel goed, Joost. Als u nieuwsgierig bent geworden naar dat boek De Nomade... vanaf 9 november is er in het Haagse gemeentemuseum... een tentoonstelling van Pieter Bijwaard... Harald Vlucht en Joost Wageman. de ruimte trilt in Pennenstreek. Daar is het boek in een vitrine te zien. Uh, op de virtuele vitrine kunt u het van binnen zien. opium.avro.nl. Nu het nieuws van even over half vier met Mark Visser. Dit is Radio 1, het NOS-journaal. Op de A1 zijn bij een busongeluk zeker 22 gewonden gevallen... onder wie twee zwaargewonden. Een touringcar reed rond het middaguur bij Muiden tegen de vangrail aan. Twee andere touringcars die daarachter reden... bosten vervolgens op elkaar. Drie bussen waren onderdeel van een groep van zes bussen. En die waren voor een bedrijfsweeruitje op weg naar Scheveningen. De A1 in de richting van Amsterdam is bij Muiden dicht. Het verkeer kan wel over de spitstrook naar Amsterdam rijden. Politie verwacht dat tegen zes uur de weg weer wordt vrijgegeven. In beide richtingen staan lange files. In de Oude Kerk in Delft is een uur geleden... de herdenking van Prins Frieso begonnen. Onder andere premier Mark Rutte, Jutu Zanger Bono... oud-VN-secretaris-generaal Kofi Annan... en aartsbisschop Desmond Tutu zijn aanwezig. En de radioprogramma's Timur Open Radio van 3FM... Zomertijd van Radio Veronica en Helemaal Haandrikman van Radio 2... zijn genomineerd voor de Gouden Radioring. Dat heeft de AVO bekendgemaakt. De Gouden Radioring wordt jaarlijks uitgereikt... aan het beste radioprogramma van Nederland. Uitreiking is op 14 november. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. AMB verkeersinformatie, je hoort het al in het nieuws. Er is een ernstig busongeluk gebeurd op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Vandaar vier kilometer file tussen Meer en Knoop en Muidenberg. De weg is dicht, verkeer kan langs via de wisselstrook. De andere kant op staat 8 kilometer... tussen Knoopend Watergraafsmeer en Knoopend Muidenberg. Verkeer richting Amersfoort kan omrijden, ook via Utrecht. Dat moet dan wel via de westkant van Amsterdam gebeuren. En voor de Koentunnel, de westkant, staat 6 kilometer file... wachttijd van een half uur. Op de A10 Volendam richting Watergraafsmeer... dus ringe Oost richting Utrecht. Bij Knopend Watergraafsmeer 3 kilometer file door werksmede. Op de A6 Lelystad richting Muiden door het ongeluk op de A1... tussen Almere Poort en Knopend Muidenberg 3 kilometer. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaas... staat tussen Afrit Haarlem-Zuid en Knopend Velzen 3 kilometer. Dit is opium. Ja, het is druk op de wegen. We zitten hier goed in het uh, krankcafé van de De Lamar. Nog twee gasten aan tafel. Afblond Korstius. met haar ga ik straks praten over 50-50. toneelstuk dat zij heeft geschreven geschreven voor twee acteurs, speciaal voor Mug met gouden tand. Dat is je goed, heel goed bevallen, hè? Ja, heel goed, ja. Komt er ook al een 50-52? Uh, nou, uh, de acteurs uh, Marcel Lies en Lies ik hebben wel al gevraagd of, of ik dat zou willen. En dat wil ik heel graag. Goed, heel fijn. En ook aan tafel Rinske Wels. Maar daar uh, hoort deze introductie bij. Okay.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 Met Rinske Wels dus. Ja. Drie voorstellingen die je wil gaan tippen. Je had het al over uh, Dolf Jansen. Uh, in Alkmaar uh, Heb ik het gezien? gezien? Ja. Uh, daar was de première. Topvorm heet het. Hij is 50 geworden deze zomer. En hij vraagt zich eigenlijk af. Uh, ja, doet alles het nog? Ben ik in topvorm? Hij loopt elke dag. Het, ja precies. Dus dat lijf uh, staat centraal. Uh -huh. Hij zegt ook dat hij eigenlijk geobsedeerd is door zijn eigen lichaam. En uh, dat hij dus alles doet om het in stand te houden. Uh, hij uh, loopt inderdaad gaat elke dag hard. Hij is vroeg in theater. En gaat dan hardlopen. En dat levert natuurlijk meteen allerlei anekdotes op. Want uh, in Alkmaar heeft hij ergens. het dan ja. over... Heer Hugo Waard. En daar moet half Alkmaar lachen. Want dat is dan het achterlijke broertje nee. van Alkmaar. Of zo weet ik veel. Maar zo. Dus dat vinden mensen heel erg leuk in de zaal ook. Ja. Laten we even een fragment uh, laten horen. als het kan. Ik keek naar mezelf. Het enige wat ik graag wilde. Was een magere kop. Ik wilde een mager Becky. En dat is op zich raar. Want dat is helemaal niet een bestaand schoonheidsideaal. Maar ik keek naar mezelf. En ik denk ik wil, ik wil een mager Becky. Dat leek mij mooi ik weet niet waarom. En ik had foto's gezien van mannen. En zo'n kop wilde ik ook. Zo'n... Mm, dat. En er waren foto's van uh, Keith Richards van de Rolling Stones. Ja. En uh, Willie <laughs> DeVille van Mink DeVille. Dat is een ander soort beetje. En die hadden alle twee... Mm, en echt waar zo'n kop wilde... Ik had geen idee dat je van zo'n kop... Ja, jaren aan de heroïne moest. Dat is helemaal niet op. <laughs> ja, Af, je kan het je niet echt voorstellen dat je zo'n kop wilde. Nou, wel een kop van Keith Richards, hoor. Nee. Maar inderdaad, de jaren heroïne heb ik er niet voor over. Nee, nee. <laughs> Ja wat, vind je ervan? ja, wat ik ervan vond, nou, waar Dolph Jansen heel goed in is, is dat hij, hij springt van de hak op de tak en hij heeft uh, goede grappen, hij, gaat, hij denkt snel, hij associeert. En hier zitten ook een paar hele mooie verhalen in. Maar ja, ik miste eigenlijk een beetje een soort diepere laag. Ik dacht, er zit veel meer in. Je wordt 50 en met dat lijf. En dat kwam er eigenlijk niet helemaal uit. Nou zijn er natuurlijk wel grappen te maken als het was een beetje mager. Uh, ik had er meer van verwacht. De vorige voorstellingen die ik gezien heb van Dolf Jansen... vond ik beter in balans. Wow. Oh, spannend. spannend. Moet ik dit toch? Uh... Nee hoor, gaan maar door. Oh. We gaan er gewoon door. Uh, Dolf is woensdag te zien in het Theater De Molenberg in Delftzeil. Donderdag in het Kielzog in Hoge Zand-Sappermeer. Gaat hij ook lopen, denk ik? Hij loopt oh, overal. Kan nog eens ergens. Ja. Uh, dan uh, Neur met uh, Back to Basic. Ja, dat is een voorstelling die niet officieel in première gaat. Hij, gaat, hij is wel nu min of meer uh, af. Ik, ik volg die mannen omdat ik vertrouw een verhaal schrijf... over hoe komt eigenlijk een cabaretprogramma tot stand... Uh, dus ik, heb, ik loop met ze mee. Uh, het heet Back to Basics. Ze bestonden vorig jaar 25 jaar. En ze hadden iets van, nou, als we nog een programma gaan maken... dan willen we eigenlijk uh, terug naar het begin. We willen werken met een van onze eerste regisseurs. Uh, zonder eigenlijk veel decor. Uh, sinds 15 jaar is ook Eddie Bewaar lid ja, van NUR. Maar die doet nu niet mee? Hè? Nee, Vanwege nou, dat is dus het rare ja. Ja, toeval. Hij is uh, ziek. Uh, hij heeft leukemie. Dus hij ligt nu aan een chemokuur van Ach. een half jaar. Ja, ja hij komt het wel weer bovenop, dus het ziet allemaal goed uit. Maar hij moest afhaken voor deze voorstelling. Dus ze zijn echt weer back to basic. Mm. En het gekke is dat dat eigenlijk wel heel goed werkt. Ze hebben aan de ene kant een thema uh, over de crisis. Ze hebben een aantal boeren bedacht... die aan de ene kant heel simplistische dingen zeggen... maar tegelijkertijd doodeng zijn. Die komen bij je, je huis binnendringen met allerlei boerenwijsheden. En uh, voor je het weet heb je het nakijken. En daar zit een hele mooie laag in vind ik, over uh, hun onderlinge vriendschap. En dat vringt nog wel eens hier en daar. Zeker na 25 jaar bij elkaar zijn. Dus we hebben het dan af en figo waas uh, Joep van Deutekom en uh, Peter, Peter, Herschop. Peter Herschop. Herschop. Ja. Ja. Ze kennen elkaar van de ALO en zijn toen eigenlijk uh, Neur begonnen. Um, en die, die vriendschap die heeft natuurlijk in al die jaren... wat deukjes en wat krassen opgelopen. En dat spelen ze fantastisch uit. Ja, een heel, heel persoonlijke mooi. voorstelling. Die zo. Heel, ja, voor wie goed luistert, uh, die kan de hele geschiedenis terugluisteren. Ja, dus Artikel dat komt uh, vanzelf, dat schrijft zichzelf als het ware. Dat staat dat volgende week dinsdag in de krant. Heel fijn, in de trouw. Nee, niet uit het raam, vanavond te zien in het theater De Leest in Waalwijk... dinsdag in de Agniethof in Triwul, en woensdag in het theater De Kom in Nieuwegein. En dan wil je het nog over Thijs Maas hebben... met zijn debuutalbum Studio. Ja, omdat ik dat dus echt een fantastische cd uh, vind. Uh, ik heb hem vijf sterren gegeven. Ik was echt zo verrast... Deze jongen hij is, uh, hij heeft na de kleinkunstacademie uh, uh, een kopstudie gedaan... aan het conservatorium van Amsterdam, theaterzang, jazz. Daar is hij eigenlijk veel standards gaan zingen. En toen kwam hij erachter dat dat heel goed paste... bij zijn stem en mm. bij zijn persoonlijkheid. En hij dacht, weet je wat, ik ga gewoon dat soort muziek maken. Laten we even luisteren. Ik ben van jaren weg geweest, vorige week gaf hij een feest. En er viel wel wat te vieren, zonder wijn en zonder bier en geen champagne...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 Vijf sterren gaf je ermee. Ja, nou ja, omdat hij die muziek eigenlijk heel goed gebruikt. Hij, nou, ik, ik word al heel erg verliefd op een rijm van champagne in Frans, dat kan je. Wat vind jij, Aaf? Dat ja, vind ik ook heel mooi, Rijm. <laughs> nou, ik vind dat gewoon leuk en origineel uh, gevonden. En zo ja. zitten die liedjes eigenlijk allemaal. Ze zitten goed in elkaar. Het is mooi van taal. Het is niet te poëtisch. Uh, het is niet te pretentieus. Hij heeft een prachtige stem. Hij heeft een lekker muzikaal trio om hem heen. Ja, ik, ik, maar ik hou zelf ook enorm van het Great American Songbook. Aha, dus mij ja, ja. kun je wegdragen naar zo'n cd. Nou, Thijs, Thijs Maas. Maas. Studio uitgekomen in eigen beer. Helemaal via crowdfunding voor elkaar gekregen. Ja. En dus is verkrijgbaar in de plaatwinkel. En uh, Thijs Maas is morgenmiddag te zien in Toemler... hier in Amsterdam tijdens de onvoltooide zondagmiddag. Rinske, dankjewel. Tot over een paar weken. Graag gedaan. Dan gaan we weer naar de live muziek. Nog één keer No Blues met Hela Hela. All alone just to save Our families from great we'll be working round the clock Yeah, round the clock Again And we'll be working round the clock Yeah, we'll be sitting around the table. We'll have food and wine. Hey da, hey da, hey da, hey You tell me your stories, and I'll tell you mine. Hey da, hey da, hey da, hey da, hey da, hey da. Hey la ya wasa. Hey da, Dat was Hela, Hela, een lekkere meezinger van uh, No Blues. Hun album heet Kind of No Blues. Op verzoek van uh, toneelgezelschap Mug met de Gouden Tand... schreef volkskrant-columniste Aaf Brandt-Korstjes haar eerste toneelstuk. Een relatiecomedie, 50-50, vertelt het verhaal van Jens en Milou. Ze hebben een uh, open huwelijk op basis van gelijkwaardigheid. gunnen elkaar het beste en delen alle verantwoordelijkheden 50-50. En Aaf zit hier om erover te praten. Uh, ja, uh, dat verzoek... Moest je erover nadenken? Of dacht je meteen... Yes, eindelijk ze hebben me ontdekt. Ja, dat dacht ik wel. Ja, ja. Yes, eindelijk ze hebben me ontdekt. Ja. Ja. Nou, niet ze hebben me ontdekt, want ik zal niet een soort van verdekt toneelschrijver te zijn. Maar ja, ik vond het natuurlijk heel eervol. en Ik ben ook echt een fan van uh, met de Gouden Tand. En uh, vooral... Uh, of eigenlijk hoort Lies niet bij het gezelschap, maar uh, van Lies en Marcel. Als acteurs. Dus ik... Ja, het is een soort... Goud. Ja, Lies Vissendijk en Marcel Musters ja. die, die het uh, uh, spelen. Ja. Um, ik, ik, het gaat over een open huwelijk, hè. Dat, dat kunnen we wel rustig stellen. Uh, ik, ik sloeg gisteren nog even het handboek van de moderne vrouw erop na... wat jij ooit met machteld van Gelder hebt geschreven. Ja. Komt helemaal niet in de inhoudsopgave voor. Nee? open register, nee. Slecht. Huwelijk. Slecht. <laughs> ja, misschien is die fascinatie later omgekomen, ja? maar... Um... Is het een fascinatie? Nou ja, um... Ja, er waren eigenlijk twee dingen die... Of, nou ja, zij, zij hadden bij Mug met de Gouden Tand het idee om iets met het thema democratie te doen. En toen zeiden ze bijvoorbeeld het democratische huwelijk, om maar wat te noemen. En toen kreeg ik meteen een soort visioen over het open huwelijk. En tegelijkertijd speelde die scheiding van Hele van Rooijen en Tom van Rooijen... Toen, toen ik benaderd werd, wat ik ook wel... Uh, interessant vond dat je denkt nou die mensen hadden toch een vorm bedacht hmm. en kennelijk werkt dat niet en ik interviewde voor, uh, voor Linda voor het tijdschrift twee uh, nou ja stellen kan je niet echt noemen want er waren meerdere mensen bij betrokken twee uh, huwelijken die open met, waren huwelijken met ja, allerlei dus, uh, dat vond ik ook wel uh, inspirerend ja, ja dus uh, het, het materiaal lag als het ware voor het oprapen. Ja, er, er, er lagen wel wat uh, ideetjes. Ja. Ja, ja. De, deze twee acteurs, uh, je zag ook wel meteen die twee, uh, heb, je, heb je het ook geschreven, echt met het idee van die twee gaan spelen. Ja. Dus je kunt er bepaalde karaktereigenschappen ja. aan Gebruiker. toekennen. Ja. Ja, ja, zeker. Want ik heb het ook echt in overleg met ze geschreven. Dus dan gingen we lunchen en dan bespraken we de ideeën. En dan soms dan, dan, dan ging Lies al een beetje iets zitten doen, weet je wel. Uh, bijvoorbeeld uh, sms'en met een ander terwijl je uh, andere geliefden erbij zit. Wat natuurlijk Super irritant is. En dan ging ja. ze zo, ah, zo heel gemeen. En dan dacht ik: Oh, oh ja, ik zie het nu, ja dat moet, dit moet sowieso een stuk. Weet je? Dus dat is heel prettig als je weet. En ik wist natuurlijk ook wel, ik had ze al veel gezien, allerlei dingen, wat zij zoal allemaal uh, kunnen. En, maar... en, en dan kan je dat uh, ook gebruiken voor het stuk. Ja, het leuke is dat vandaag in de, in de NRC stond een stuk waar Marcel wordt uh, gequote. Ja. En die schrijft over jou, dat die, over algemeen je algemeen columns, dat die braaf overkomen. Ja. Nou, dat, kan, dat ja. kan. Ja, ik denk dat ik wel... Ik, ik denk dat ik in mijn columns... Misschien als bra. Nou, ik denk eerder burgerlijk ben. En uh, dat niemand. Uh, of ik schrijf niet zo gauw over seks en dat soort dingen. Maar dat vind ik in een column toch ook weer anders dan in een toneelstuk. Hm. Maar daarom had ik ook weer zin om zo'n soort van. beetje kinky onderwerp uh, te ja. behandelen. De, de, de burgerlijk, uh, ik lees het in een ander artikel die je hebt geschreven. ook dat je, dat, je vindt. er is niks, met mis, mis, niks mis met nee. burgerlijkheid. Nee. Dus hier heb je een beetje een andere kant van jezelf kunnen laten zien. Ja, al oh wel. Of in het toneelstuk. Zoals je misschien. Weet ik weet niet of de Moraal is dat, uh, dat dat open huwelijk zo'n goed plan is. Maar uh, nou, ik vond het ook gewoon heel leuk omdat dit fictie is. En dat heb ik echt nog nooit. Kijk, wat Clu net vertelt van mijn columns zijn deels fictie. Dat heb ik niet. Maar bij mij is echt alles echt gebeurd. Dus, um, en dan, dan kan je ook gewoon gaan schrijven over dingen... die je zelf echt nog nooit hebt meegemaakt. Ik heb namelijk geen open huwelijk. Uh, uh, en, en dat toch allemaal bedenken En dan is het juist leuk om iets te nemen wat je zelf niet bent. Ja, ik hoorde wel dat Gijs, jouw man, die hoorde wel bepaalde zinnen in het stuk. Ja, die oh, ja, alle zinnen in het stuk. Komt, dat, komt, dat komt van thuis. Ja, ik kwam dat kwam heel veel thuis. Wel. Ja, hij, ja. Is, hij is nu net deze week voor het eerst gaan kijken. Ik had het ook niet gelezen en zo. Dat vond ik wel rustig. En hij moest, nou ja, hij moest gewoon heel erg lachen om het stuk. Maar soms keek ik me ook zo aan van... heb je nou echt alles uit ons eigen huwelijk gebruikt? Ja. Laten we even naar een uh, fragment. Misschien ook wel een fragment wat, wat gij zou herkennen. Oké, okay, nou, vergaderen, leuk. Ik heb het idee dat ik elke donderdagochtend het hele huis opruim. Kunnen we dat dan verdelen? Okay. Um, ik doe beneden, jij doet boven op, op donderdagochtend. Oké. Okay. Dan zit ik nog even, Jens, met de goede oude kattenbak. Wij hadden ooit gecalculeerd dat het schoonmaken van dat ding... tien minuten per week kost. Maar aangezien maria Sofia dat nu steeds doet... gaat het van jouw takenlijstje af en dan scheelt het jou dus tien minuten per week. Oké, okay, you're right. Uh, uh, uh, ander taakje er van mij bij? Oké, mm -hmm. om je eigen teksten zo terug te horen. Nou ja, ja dat is dus het ergste aan toneelschrijven dat... Ik moet er heel erg om ze lachen. Maar dat zijn natuurlijk wel mijn teksten. Maar ik moet vooral erg lachen om hoe Lisa maar ze dat doen. Oh ja, ja. Dus niet dat je denkt, van wat briljant geschreven. Nee, het, het is echt gênant. Ik zit daar in die zaal gewoon echt met net het publiek mee te lachen. Maar ik kan er niks aan doen. Ik vind ze gewoon heel grappig. Ja. Je vertelde ook dat je dus, uh, uh, ja, je, je zag ze dingen doen. Het is gaandeweg is het eigenlijk ontstaan, het ja. stuk. Ze hebben ook zichzelf ook geregisseerd. Hè? Ja. Uh, dus het is eigenlijk pas, het was pas klaar. Of het is eigenlijk morgen pas klaar. Of bij de try-out was het pas echt klaar. ja. Ja, eigenlijk wel. Nou, de tekst is wel redelijk onaangetast gebleven. Alleen, um, ja, zij vonden het fijn, ook omdat ze geen regisseur hadden, als, als ik gewoon vaak even kwam om erover te praten, weet je. En dat vond ik ook heel erg leuk, want ik hou heel erg van theater. En ik had ooit de droom om zelf uh, actrice te worden. En nu zat ik dan toch weet je, bij de decorbesprekingen, bij de kostuum. En dat was een soort... Dit was je kans geweest ja. om jezelf een klein rondetje toe te bedenken. Ja, ja, heb ik ook nog wel aangeboden. Kan ik nog even binnenkomen? Ja. Of, uh, ja. is, nee, dat is beter voor niets. Nee, ja. maar gewoon dat ik... ben niet Profi genoeg. Maar uh, uh, dat, dat helemaal meemaken, dat was juist wat ik wilde. Dus uh, ik vond het heel fijn om er zo bij te betrokken te zijn. 50-50, ja. Ja. Het, het klinkt dat fragment net. Van het, het, alles gaat in pace en vrede, maar er wrikt toch iets bij dit stel, anders ja, heb tuurlijk. je natuurlijk ook geen drama. Nee. Uh, uh, er, is, er is sprake van veel minnaars en minarissen. Althans, valt eigenlijk wel mee. maar... Ja. Er is een ingewikkeld iets. Ja. Puntje, puntje, puntje. Puntje, puntje, puntje. Nou, ja, daar kan ik nog niet vertellen. Nee, verlappen. ik kan er niet zoveel over vertellen. Nee, nee. nee, dat is jammer, want er zijn ook heel veel weggeven. Toch ik wil nog wel eventjes, want uh, ik sprak deze week uh, Lies en Marcel en vroeg ze hoe het hen was uh, bevallen om met jou te werken. Ik vind ook dat ze het heel goed gedaan hebben. Want toen de eerste keer toen we het stuk lazen, toen dacht ik echt, god, het lijkt dan een beetje Woody Allen meets Arnie M. G. Schmid. Zo'n zo beetje. Dat kneuterige Hollandse. En toch ook dat... die dat psychologiseren, die ruzietjes. En het is allemaal zo realistisch. En tegelijkertijd zo grappig. Maar het is wel hartstikke realistisch. Het is voor ons even wennen om met publiek eh, te spelen... omdat er zo gelachen wordt. Want in de repetitieruimte was het eigenlijk een veel serieuzer stuk. Het is ook heel serieus. Want het is allemaal... Ja, het is heel goed wat ze gedaan hebben. We hebben eigenlijk al, uh, Lies, misschien weet je het niet... maar ik heb al een optie voor een tweede stuk van ons. Uh, oh, op avond. en Aave wil het graag, graag doen. Dus, uh... Ik heb nooit, niet, niet vaak meegemaakt dat iemand... en dan zeker voor een debuut... zo goed uh, dialoog kan schrijven... en die zo muzikaal is en zo ritmisch... waarbij je eigenlijk alleen maar de bal heel klein zetje hoeft te geven... met het punt van je schoen en dan ligt hij al in het doel. Ja, dus dat tweede stuk, dat moet er nu ja, echt wel komen. Vind het echt is echt heel leuk dat is dat allemaal zo heel ja, lief ja. Ja. Verder nog een reactie op wat, wat er gezegd werd? Ja, uh, overdonderd door emoties en blijdschap. Hmm. Ben ik. Ja, ja. En, en een nieuw fenomeen, wat ik, wat ik niet ken, was is het fenomeen beddendood. Wat ja. ook in dit stuk voorkomt. Ja, dat staat echt in een boek. Er is een boek, dat, nou dat noem ik in het stuk de lesbische encyclopedie. Het heet in het echt iets van het lesbisch handboek of zo. Van Miriam Hemker. En uh, dat, dat staat in dat boek. Dat is gewoon uh, een lemma in de lesbische encyclopedie. Mm. dood. Dat betekent dat je niet meer doet, ja. basically. Ook stond ook niet in het handboek voor de vrouw thuis. dood. Nou, er stond wel in uh, wat je moet doen uh, als het allemaal een beetje... Uh, Traag gaat. Ja. Staat er ook de mogelijkheid om dan mina's te nemen? Stond dat er wel in? Eigenlijk? Ja, er was wel één iemand, uh, dat ging dan over buddies. Oh, je hebt mensen inderdaad aan het woord gelaten. in die Ja, uh, in dat, ja dat hebben wij natuurlijk allemaal nog mooi meegemaakt. Ja, ja. Dus. Um, stel, dat tweede stuk, want dat, is natuurlijk, dat, dat moet er nu wel komen, dat is duidelijk. Morgen is de première van dit, van 50-50. Ja. Welke kant moet dat opgaan? Ja, jeetje, geen idee. Ik zit nu zo midden in dit. En het is wel zo dat nu ik denk van... hé, hey, misschien uh, ga ik dit wel vaker doen. Dat ik, dat ik wel al ideeën opschrijf... Uh van als minst te binnen schiet voor een stuk. Want er zijn natuurlijk heel veel onderwerpen... die je voor een column eigenlijk niet kan gebruiken... omdat ze te groot zijn of te dialogerig. En voor een stuk wel. Dus ik begin wel al dingen op te schrijven... maar ik vind dat ik niet veel op de zaken vooruit moet lopen. Want ja, er is nog niet echt een, een contract ergens of zo. Ja, er over... moet altijd eerst even een contract zijn, anders doe ik niks. Ja, nee, daar moeten we over worden. Oh, ja, Ja, <laughs> nee. Jij ja, hebt toch ergens gezegd van... de. Een van de P's uh, is Poen. Het moet ja, ook wel. Ja. <laughs> nou, ik, zei, ik, ik werd gevraagd, van, doe je dit voor de prestige? Zei ik, er zijn altijd drie P's. Plezier, Poen en prestige. Daar doe je het voor. Nee, maar ik bedoel je dat ik er geld voor moet. Maar ik moet gewoon altijd een deadline hebben. Anders doe ik echt gewoon helemaal niks. Nou, eerst maar dit stuk. Uh, morgen gaat het in première met uh, Marcel Musters en Lies Vissendijk. En uh, is te zien tot en met 24 november... als lunchvoorstelling in Theater Bellevue in Amsterdam. Er zijn nog uh, nee, er zijn geen kaarten nee, meer. Nee, maar he? volgend jaar is er een landelijk tournee. Ja, ja. dat is vanaf het voorjaar. Geloof ik wel. En misschien gaat Bellevue nog een paar uh, dagjes bijboeken. Oké, okay, en ik moest, zou ook nog even melden... Uh, Mug met de gouden tand heeft de druk, want deze week gaat ook nog vermogen in première. Dat is een politieke thriller met Lineke Rijksman en Willem de Wolf. Aaf, dankjewel dat je er was. Dankjewel. De bus, onderweg naar een optreden. Deze week met... Met Jon van Eert. Vanavond speelt hij in de voorstelling Harry en Twee Meesters. Dat uh, wordt lachen daar in theater De Kronenbeurs in Franeker. Uh, en hij zit nu in de auto, als het goed is. Uh, Jon van Eert, of moet ik zeggen Ridder Jon. Ja, je moet Ridder... Ja, inderdaad, zeker. Nu met... Uh... Uh, met Harry en twee meesters, dat speelt ik, ook nog in de middeleeuwen af. Dus uh, dat ja. klopt helemaal. Ja, ja maar je bent ook nog ridder in de Orde van de Oranje Nassau, hè? Ja, precies. Ja. Ja. Rij, rij je dan ook anders naar een theater toe eigenlijk, of niet? Uh, nou ja, dan ga ik uh, op uh, mijn witte ros uh, richting Franeker. <lacht> nee hoor, ik uh, zit gewoon uh, in een auto en uh, we zijn onderweg uh, naar Franeker. Ja, uh, Harry en Twee Meesters, uh, je hebt de gelegenheid om nu even te vertellen... waar die voorstelling over gaat. Speelt dus in de middeleeuwen en verder? Uh, nou, het is een, uh, een uh, komedie waarin... Uh, het speelt zich af in een herberg... waar een uh, uh, uh, man die uh, de herberg runt... Uh, uh, wordt overgehaald eigenlijk uh, om zich voor te doen als iemand anders. Zodat uh, een uh, gepland huwelijk niet door kan gaan. Uh, het draait natuurlijk allemaal om het geld... En, uh, en uh, hij gaat daarin mee en uh, komt van, eigenlijk van het ene probleem naar het andere probleem terecht. Uh, ondanks zijn uh, goede bedoelingen. En het uh, ja, is één groot chaos aan uh, verwarringen en verwikkelingen. Ja, je staat aan het begin van een tournee, de try-outs. Die spelen nu, volgende week is pas de première. Dat betekent dat je weer zo'n hele machine opnieuw op gang moet brengen. Zijn er bepaalde rituelen die jij hebt als je naar een theater toe gaat... of als je in de kleedkamer komt? Nee, niet echt. Uh, niet echt heel erg. Uh, ik heb altijd, één fotolijstje maar, uh, dat zeker altijd bij mijn, uh, mijn make-up uh, tasje moet staan. En voor de rest heb ik niet echt uh, hele erg rituelen. Nee, bij uh, het opstarten nu gaan we eerder naar de theaters. En zijn we toch nog altijd bezig met uh, gedurende de try-outs om te kijken of er nog dingen veranderd moeten worden. Of aangepast, verbeterd. Yeah. Dat is toch het nieuws. Dus. Uh, het heeft dat nog niet bewezen, dus uh, ja, je blijft toch uh, schapen en puntjes op de i zetten. Ja. Zijn er nog kaarten vanavond in Franeker? Ik weet het niet, maar vast toch wel een paar. En nog wel uh, uh, Even de speellijst kijken en we, we komen door het hele land. Goed, dankjewel Jon van Heert. Veel plezier vanavond. Dankjewel. De hele week zijn er nog try-outs daar. Uh, volgende week maandag 11 november is de première in de Schouwburg in Amstelveen. Harry en Twee Meesters tot en met 22 april te zien in verschillende theaters in Nederland. Hebben wij nog een cultuurtip? Heel kort. Iemand? Ja, ik ben naar Foam geweest. Het fotografiemuseum hier in Amsterdam. Daar zag ik Lee Friedlander. Uh, die heeft America by Car. Uh, dat is een tentoonstelling. Hij is met huurauto's door Amerika gaan rijden en fotografeert vanuit die huurauto. Dus die huurauto speelt ook een rol in zijn fotografie. En dan zet hij hem zo neer dat het lijnenspel echt gewoon heel grappig wordt. Dus dan zie je vanuit het autoraam een boom. En dan ja. in de achteruitkijkspiegel een andere boom. Prachtig. En dan lijkt ja, die naam. lee Friedlander America by Car. 20 seconden voor een type. Uh, ik was naar N ondertussen van Pauline Cornelissen deze week in première. Uw en dat was briljant. Oh, ik ga vanavond. Ja, oh, Echt heel fijn. Ik niet. <laughs> ah, Open je missen weer naar het journaal van 4 uh, uur. Tot zo.